Still contemplating Shouldn't we be waiting To take this job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 op je dak gaat vanavond. Dus, eten is na die nauw. En de Dance Classics is dus het, het kenmerk zeg met uh, Relight My Fire, John Travolta. gewoon uh, de gauw oude van de uh, jaren 70, 80, 60. En natuurlijk uh, bij de dashboard Light. Ja, <laughs> ja, die uh, mag ook helemaal zijn. <laughs> Elke avond is, denk. Geeft helemaal niks. <laughs> is dat dan ook gekleed uh, naar die nee. jaren? Of is dat nee. gewoon iedereen mag gewoon nee. dat aandoen wat hij wil? Nee, gewoon wel casual. En ik geen uh, totaal niet. Uh, ik wil niet. Uh, uh, geen, uh,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 Nee, hey William, ja. we gaan, uh, je hebt wat muziek uh, meegenomen. Ja. En we gaan nu uh, luisteren naar een CD ja, van jou. Zullen we aankondigen? Ja, uh, wat ik een heel goed nummer vind is uh, het nummer van Chesto Just Be. Dat is een nummer met uh, Kirstie, Kirstie Heckshaw. Nou, en uh, ja, vind ik een, een topnummer. En uh, dat wil ik wel vertellen: dat was 2004 is dit nummer, uit, uh, de CD, uitgebracht. En toen, ik ben in 2004 september gestart met.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 Nou, in het kort is uh, <laughs> het uh, niet zo makkelijk, maar ja, padwerk is, is je levenspad, uh, dat, is, dat is de titel. En uh, het is een soort, uh, hier in Nederland, zitten op verschillende plekken in de wereld, hier in Nederland uh, zijn er gewoon een aantal mensen die daar geïnspireerd zijn door lezingen, die zijn gechanneld en die werken daarmee en proberen aan de hand van die teksten ook naar zichzelf te kijken. Uh, het heeft te maken met spiritualiteit,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 Nou, ik, ik ben uh, op dit moment uh, ook bezig met uh, F3 Sport. Wij organiseren sportieve evenementen samen met Bob van Heiningen uh, op strand uh, met name. Dus uh, binnenkort ook bijvoorbeeld in Schraven Zand op een, een strandpaviljoen. Uh, uh, maar ook in Wijkenzee en we proberen ook, probeerden ook bij, uh, uh, in Zandvoort uh, met bedrijven, met grote groepen, 50 uh, tot uh, 500 man kunnen we dan sportieve evenementen. Uh,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 Ja, ik wilde ondernemer worden. Dat uh, zat uh, in mijn familie. En ook wel een beetje in mijn gevoel van... Ja, leuk uh, mijn eigen geld verdienen. En een stukje vrijheid te hebben. En, uh, ja, dat is pas uh, vijf jaar geleden tot uiting gekomen. <laughs> dus, maar maar dat ook is, in de brands uh, Sorry? Ook in de of waar, waar je nu hier nee. zit? het? dansfeest was ik helemaal nooit zo erg mee bezig. Ja, ik was al uh, in die zin... Uh, jaren voordat ik Swingstation startte... Was ik met uh, Swingparty Halen bezig. Weer een groepje vrienden...